het met het NOS Journaal. Bij de Bermude lopen. Het Noorse schip, de Norwegian Dawn, heeft bijna 3000 mensen aan boord. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Het koolschip was op weg naar Boston toen de elektriciteit even uitviel. Daardoor werd het stuurloos en liep het op een rif. Duikers onderzoeken of er schade is, maar volgens de eerste berichten... ...maakt het schip geen water. Er zijn sleepboten ingezet en er wordt gekeken of de mensen aan boord... ...moeten worden geëvacueerd. D66 en de PVDA willen af van het verbod op meiëtijdsgenness. In het televisieprogramma Pau zei D66-kamerlid Verhoeven dat de speciale wet niet nodig is. Er is al een algemene wet die belediging, en laster verbiedt. En volgens D66 en PVDA kan ook de koning daar gebruik van maken. De discussie rond meiëtijdsgenness leidde we onlangs weer op nadat het OM had besloten een man te vervolgen die 'fuck de koning had geroepen. Hillary Clinton wil dat de omstreden e-mails die ze stuurde als minister van Buitenlandse Zaken zo snel mogelijk worden vrijgegeven. Ze zegt dat niemand daar meer belang bij heeft dan zij en dat ze hoopt dat het ministerie opschiet. Clinton ligt onder vuur omdat ze tijdens haar ambtstermijn e-mails verstuurde vanaf haar privéserver en niet vanaf haar overheidsaccount. Volgens critici kon ze zo zelf bepalen welke mails in de overheidsarchieven terechtkwamen en welke niet.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 as long as I will live I feel so much love So much love And it's mine to give Open up To the night our bed is Underneath the heavy moon Cast a doubt Like a shadow Through the corners of the room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 6.9 ZFN, Zfn. I'm not